4 uur. Moet met het nws journaal De burgemeester van de Canadese hoofdstad Ottawa heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege zware overstromingen, doordat er heel veel regen is gevallen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Er is ook een dode gevallen. Vandaag wordt er nog veel meer regen verwacht. De burgemeester van Ottawa heeft om de hulp van de provincie Ontario en het leger gevraagd. Eerder deze week werden in dezelfde regio al meer dan 1200 mensen geëvacueerd vanwege hoogwater. Een lid van het commissariaat voor de media is geschorst... nadat er ophef was ontstaan over een roman... waaraan deze Erik Eljon heeft meegeschreven. In het boek Dwergwerpen gaat het volgens de achterflap... over haat en nijd op de werkvloer... de tomeloze geldingsdrang van omroepbestuurders... en het egoïsme van tv-presentatoren. De twee andere leden van het commissariaat... dat toezicht houdt op de naleving van de mediawet... namen openlijk afstand van het boek. Minister Slob onderzoekt nu of Eljon nog met gezag zijn werk kan doen. De Centrale Bank van Suriname vecht de Nederlandse inbeslagname aan van bijna 20 miljoen euro. Het geld van verschillende Surinaamse particuliere banken werd vorig jaar op Schiphol onderschept. Volgens het OM is het mogelijk zwart geld, maar de Centrale Bank van Suriname zegt dat daar geen enkel bewijs voor is. Het geld is volgens de bank bedoeld om in te wisselen voor dollars. Nu het op Schiphol is onderschept, heeft Suriname een tekort aan contante dollars die nodig zijn in de hout- en goudhandel. PSV blijft in de race voor het landskampioenschap dankzij de 3-0 winst op Willem 2 gisteravond. Ajax heeft wel een beter doelsaldo dan de Eindhovenaren. Ado won thuis met 3-1 van Excelsior. Daardoor hoeft de ploeg uit Den Haag niet meer bang te zijn voor degradatie. Het weer, vannacht wordt het vanuit het zuidwesten droger. Overdag breekt ook de zon af en toe door, bij ongeveer 16 graden. Morgen, Koningsdag, is het fris, maximaal 13 graden. Dan verspreidt over de dag ook buien.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 Right. this nation Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft dat. En, jij... en jij. En jij beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, op. beleeft dat. Beleef Dit is het ritme van Zandvoort. Couldn't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 What? I'm gonna make body know that I'm get got I'm got watch the I'm Ik heb hem niet te vergeten. Ik heb hem niet te vergeten. Ik heb hem niet te vergeten. But no hem niet the night Ik heb hem the last Ik heb niet te vergeten. Ik heb